Een nieuwe editie van CFM Beachmasters. Eerst Ellen Clark.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 Hij is niet tevreden met de antwoorden die premier Rutte gaf op vragen van de Kamer. Toch denkt Roy van Zuiderwijn dat er meer openheid zal komen. Met alle Kamervragen die er zijn en die er komen... kan premier Rutte zich er niet met een jantje verleiden van afbrengen... zegt de ex-man van prinses Margarita. In Syrië zijn zeker 18 doden gevallen bij een raketaanval op de stad Aleppo. Volgens activisten was de aanval gericht op een wijk die in handen is van het Syrische regime. Onder de doden zouden 10 militairen zijn... Aleppo is een van de steden waar het hardst om wordt gevochten... in het conflict dat al bijna drie jaar duurt. In Mali is een massagraf ontdekt. Het graf met 21 lichamen werd gevonden in de omgeving van Bamako... vlakbij een legerkamp van generaal Zanogo. De voormalige groentaleider werd vorige week gearresteerd... onder meer op verdenking van ontvoering. Zanogo pleegde vorig jaar een staatsgreep... waarbij president Touré werd afgezet...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 In een tv-toespraak zei hij dat demonstranten die de wet overtreden zullen worden gestraft. Gisteren overleefde de Oekraïnse regering een vertrouwensstemming in het parlement. Het weer is bewolkt, het regent af en toe, vanuit het noordwesten wordt het weer droog. In de avond en de nacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen gaat het bij zee stormen, met zelfs kans op een zware storm en zeer zware windstoten. Dit, Dit is Helene de Geest bij de ANWD. Het is wat drukker dan normaal. En dat is te wijten aan een flink aantal ongelukken. Je krijgt de files in de Randstad. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel 6 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam tussen Oud-Zuid en Nieuwendam 9 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Hooggraven. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De file erachter is nu nog niet zo lang, maar groeit snel aan. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Knopend Oude Rijn. 8 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstok is daar dicht. A15 Rotterdam Europoort tussen Pernis en de Botlektunnel 6 kilometer. En op de A28 Amersfoort Utrecht tussen de Afrit den Dolder en Knoopend Rijnsweert 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFN. Om de getekenis dat eens te schenken, wat hij dit jaar jou moest schenken. 106.9 En ja, wat dacht je van wat hete hits?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 CFM stand voort en we klapten af met Avicii Hey Brother. En ook Even Gouken in my mind. Ja, het is 4 december. De dag voor het heerlijk avondje. En ja, daar moeten we natuurlijk wel even aandacht aan besteden. Dus zometeen meteen gaan we um, rijmen. En we hebben uiteraard Marie's die jonge hond waarin ook altijd weer gerijmd wordt. Dus het wordt weer helemaal dolletjes. Muziek ook aanwezig. Armin van Buren komt er zo aan. Er is the house voor je. Het is halfway gone so let it go away easy. I'm hanging on to growing cold, while my mind is leaving. Talk, talk is cheap. ZFM, hem halfway gone. Nou, inderdaad, want uh, morgen dan is hij alweer weg. Sint-Nicolaas. Dat was de laatste keer dat we het feest gevierd hebben met Zwarte Pieten waarschijnlijk. Dus het is toch wel een uh, gedenkwaardige editie. En um, ja, ik snap dat het lastig is. Ik um, ben zelf niet zo goed in knutselen. En ik weet nog wel dat ik in groep 5 voor het eerst surprises moest maken... En um, dat ik uiteindelijk die hele surprise door mijn moeder heb laten maken. Het was gewoon, ik ben, ik ben niet zo goed in knutselen. Het is zeg maar het idee dat als ik een prit open maak. Dat tegen die tijd kunnen mijn handen niet meer van elkaar. Want die plakken dan aan elkaar vast. Dat is echt dramatisch. Um, dus ik was nooit zo'n fan van surprises. Geef mij maar gewoon pakjesavond. Nou dat gaan we dan ook morgen lekker klassiek vieren. Um, maar alsnog weet je wel. Er moet even een kaartje bij. Een gedichtje. En het is best lastig. En um, ik kan toch wel zeggen dat ik in de jaren best wel er beter in geworden ben. Dus ik ga jou, als, het, als jij er niet zo goed in bent, ga ik je mee helpen. Um, dan moet je even de naam van de persoon voor wie het gerichtje is... en nog even wat achtergrondinformatie misschien... wat je cadeau hebt gedaan of whatever. Even opsturen via de mail stefan.cfmstandswoord.nl... of mijn Twitter-account. Dat is at En voor de mensen die dat niet weten... s -T e f a n is dat dan? Dus S-T-E-F-A-N. Laag streepje. k o l dubbel a r t dun, dun, dun, dun, dun. Goed, dat is. Um, dan moet je even je naam, of de naam van de persoon en wat hij misschien gekocht heeft. of een gedenkwaardige herinnering aan deze persoon. even sturen, dus via Twitter of naar stefan. via de mail. En dan ga ik zo meteen een mooi gedichtje voor die persoon opdragen. Op de radio, hoef jij het werk niet meer te doen? Toch wel chill, ook daarom luister je naar CFM. Zometeen bij CFM een andere vorm van rijm. in de vorm van Maurice de Jonge Hond. We hebben weer een stelling. En uh, daar willen we graag jouw mening over weten. En dat gaat uiteraard, zoals elke week, op een zeer slecht terrein. in dus Maurice de Jonge Hond. En dat gaat deze week over BH's en vreedstoring. Dus leuk. En dus opsturen: um, naam en een cadeautje. Herinnering naar stefan.cfmzandvoort.nl. Hoor je jouw gedichtje naar Armin van Buren? If I Van Bruno de track die hij destijds deed met Koningsdag. Met, uh, nee dat was geen Koningsdag, Het was de laatste Koning in de dag. Met uh, de intrede van Willem-Alexander. Die speelde hij toen en toen had is een geluidstechnicus hem niet opengezet. Mooi man. Intens hoorde je. Maurice de Jonge ho, ho, ho, ho, ho. Maurice de Jonge ho, ho, ho, ho, ho. Maurice de Jonge Microsoft die werkt aan een lingerie waar sensoren in zijn verwerkt. Je moet er waarschuwen voor onder meer onbedwingbare eetbuien. Het Amerikaanse computerbedrijf ontwikkelt een BH dat sensoren bevat... die je hartslag, de temperatuur van je huid en je stressniveau kan controleren. Vervolgens wordt de opgemeten data via Bluetooth naar je smartphone verstuurd... waar een app je dan kan waarschuwen voor slechte gewoontes... zoals bijvoorbeeld een vreetbui. En de stelling die daarbij hoort. Ik ben niet zo goed in diëten. Dus ik ben niet zo goed in dieet. Optie A. Ik ben zelfs uber slecht in diëten. Dat wordt mij dan ook vaak verweten. Optie B. Soms ben ik wel gemotiveerd. Soms gaat het alleen wat verkeerd. Optie C. Ik ben een echte dieetkoning. Ik doe zo een calorieopschoning. Of optie D. Ik ben de tweede Sonja Bakker, dus ik kan niet echt goed diëten. Dat zijn de opties van deze week. Jouw antwoord is welkom op stefan.cfmstandwoord.nl dat is de mail. En daar kun je ook nog tevens de naam van iemand kwijt. En een wat je gekocht hebt als cadeautje of whatever voor morgen. Um, voor Sinterklaas. En dan ga ik daar een gerichtje bij maken. Toch leuk man. Stefan het En dus jouw antwoord op de stelling. Ik ben niet zo goed in diëten. Ga ik nu maar in Twix wegwerken. Mm -hmm. Merry Christmas. Happy Are hung by the fireside, waiting for Merry Christmas. Happy holidays. Je weer update. en vannacht vrijwel overal droog met brede opklaringen en landinwaarts afkoelen tot rond het vriespunt. Morgen storm met zwaar tot zeer zware windstoten. Daarbij eerst zon, maar vanuit het noordwesten vervolgens regen. Maximum temperatuur rond de 8 graden. Heb jij het ooit gedaan in een lift?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 Red-blooded, baby, can't get you off my mind. I should be lucky, I should be is berucht en beroemd. Omdat het in die clip doet hem, die gast. Accent. het Met een meisje, waarschijnlijk Kylie. Want zo heet het liedje. In een lift. Blijft toch elke keer apart om deze clip te zien. Je de accent. Kylie. En daarvoor nog Lorde Royals. De clip downstairs daar is het tijd voor. Elke week dan gaan we downstairs in een clip... waar waarschijnlijk de wc ruimte is. Of een vochtige kelder. Met een heleboel voorraad. En in de verte staat er een dj te spelen op de bovenverdieping. Maar ja, jij bent helemaal beneden, dus dat hoor je niet zo goed. De vraag is heel simpel. Welk liedje is het? Ik ben benieuwd of er uitkomt deze week. is de opgave van deze week. Mag dat nog een keer? Natuurlijk. Mm. Zometeen krijg je het antwoord van me. Zometeen tijd voor Sinterklaasgerichten. Um, aan wie moet ik een Sinterklaasgericht schrijven? Kom je er nou zelf niet uit of wil je gewoon een Sinterklaasgericht voor jezelf? Dat zou zomaar kunnen. Um, stuur de naam van de persoon en um, wat hij krijgt, een cadeautje of een bepaalde herinnering aan die persoon, even door via de mail stefan. En dan gaat ondergetekende Rijn Piet aan de slag om wat voor je te maken en hoor je het zometeen op de radio. Katy Perry komt er elkaar, net als het antwoord van de clip downstairs, naar John Legend. Dit is zijn nieuwste, All of Me.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 Give your all. Jan Veen. Oh. Maar je hoorde John Lettons. All of me. En de vraag is nu nog heel simpel. Wie hoorde je in de club downstairs? We gaan eens kijken. We zijn nu helemaal beneden in de clip. En gaan we zo langzamerhand steeds meer naar boven. En dan hoor je het ineens in de club downstairs. De Freemasons Uninvited. En ook de Freemasons een uninvited. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Ja, nog we even de tijd om antwoord te geven op de vraag van vandaag. Ik ben niet zo goed in diëten. De antwoordopties zijn als volgt. A. Ik ben zelfs uber slecht in diëten. Dat wordt mij ook vaak verweekt. B. Soms ben ik wel gemotiveerd. Soms gaat het alleen verkeerd. Optie C. Ik ben een echte dieetkoning. Ik doe zo een calorieopschoning. Of optie D. Ik ben de tweede Sonja Bakker. Dus ik kan niet zo goed diëten. Dat zijn de opties en de vraag van vandaag. Ja, antwoord kan je mee naar stefan.cfmsantwoord.nl Ik ben nog heel even voor. Net als de naam um, van de persoon die jij een cadeautje gaat geven. En welk cadeautje... Morgen misschien wel met surprises of whatever. Dan ga ik het gedichtje erbij maken voor je. Is hartstikke leuk, toch? Dat allemaal zometeen meteen hier op CFM. Maar nu eerst... Uh -huh. Een spectaculair liedje van Anouk. Van een meisje. Dus... Ik heb een jaar of um, mwah, tien gedrumd of zo. Ik heb op drumles gezeten. En ik heb niet zo heel vaak daarmee opgetreden. Maar mijn eerste keer was op school. En um, ik denk dat ik een jaar of 13, 14 was. En dat was op deze plaat. Mooie herinnering. Misschien heb jij ook wel mooie herinneringen aan een plaat. Of aan Sinterklaas. Weet wat een slecht, bruggetje. Jouw Sinterklaasgedicht. Ik ga hem volgend uur voor je maken. En je hebt nog heel even de tijd om een naam van een persoon... en het cadeautje van die persoon op te sturen... via de mail stefan.cfmsantwoord.nl Dat is mijn mailadres stefan.cfmsantwoord.nl Hoor je jouw gedicht zo op de radio naar Kesha. Het is Da